Hoi, ik ben Felicia van der Graaf en dit is het nieuws van NOS op 3. Roosendaal in Brabant is helemaal klaar met het toegenomen geweld in de stad. Ze nemen extra maatregelen. Zo gaan agenten meer controleren op wapenbezit en gaan ze drones inzetten. En mogen ze je sneller fouilleren. Dat doet de stad nadat er in een paar maanden tijd meerdere schietpartijen zijn geweest. Afgelopen zondag nog raakte een man van 27 daarbij zwaar gewond. De politie checkt nog of de schietpartijen iets met elkaar te maken hebben. En stakende medewerkers van de Albert Heijn... worden gepusht om weer aan het werk te gaan... zeggen vakbonden CNV en FNV. Medewerkers krijgen soms met intimidatie te maken. Je ziet dat bij, uh, bij uitzendbureaus het soms nog bonter maken. Krijgen uitzendkrachten te horen dat ze voortaan vervelende taken krijgen... als ze niet uh, snel weer komen werken. Uh, sommige gevallen zelfs dat ze kunnen worden ontslagen. De medewerkers van de distributiecentra van de ABB... staken al dagen omdat ze meer salaris willen. Daardoor zie je in sommige filialen al leven... Het Nederlandse songfestival nummer Burning Daylight is aangepast. Het nummer is anderhalve toon hoger gemaakt, na kritiek op de valse zang van Mia en Dion. Ze lieten de aangepaste versie vanavond voor het eerst horen bij het tv-programma Galita Sofie. Door die hogere toon kunnen ze het nummer een stuk ingetogener zingen, zegt Dion. En dan het weer. De rest van de avond op de meeste plekken droog. Nu nog een graad of 9. Morgen begint het bewolkt, maar smiddags is er meer zon en wordt het een graad of 15. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. See it. You. No. The Dislike From Amsterdam, hey. Cause I got my dogs from Amsterdam. to them.